Dit is Radio 1. Jeroen Stel en Elspet Gutteke. In Dit is de Dag, Hans Dorrestein kan het nog niet laten. Hij gaat met zijn nieuwe voorstelling Goeie Genade opnieuw de plank op. En waarom zijn we zo bang voor de Bulgaren die gaan komen? En nu eerst het NOS Journaal met Doorald Megens. Prins Bernard heeft geen opdracht gegeven om onderzoek te doen naar Edwin de Roy van Zuiderwijn. Dat maakte premier Rutte duidelijk in de Tweede Kamer... naar aanleiding van vragen over de rol van de prins bij het onderzoek naar de achtergronden van de Roy. Gisteren werd duidelijk dat prins Bernard in 2000 de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging, DKDB... om informatie heeft gevraagd over de toenmalige partner van prinses Margarita. Volgens Rutte kan iemand die wordt beveiligd niet zelf opdracht geven onderzoek te doen... maar hij voegde er wat aan toe. Niettemin is een te beveilige persoon natuurlijk wel verplicht. waar het feit dat hij beveiligd wordt. om de beveiligingen van op de hoogte te stellen. als zich personen in zijn omgeving gaan aftekenen. die mogelijk in zijn ogen. Eh, van betekenis kunnen zijn voor zijn beveiliging. En vervolgens is het dan ook logisch. Eh, en ook in lijn met de eh, regels daarover. dat de beveiligde persoon wordt geïnformeerd. als dat al leidt tot een onderzoek. Volgens de premier is er niets geks gebeurd. Hij ziet geen aanleiding voor een gesprek met Roy van Zuidewijn. Het internationaal atoomagentschap heeft Japan gecomplimenteerd... met de manier waarop de kerncentrale bij Fukushima wordt ontmanteld. De centrale raakte in maart 2011 zwaar beschadigd... bij een aardbeving en tsunami. Inspecteurs van het agentschap zijn tien dagen in Fukushima geweest. Vergeleken met een half jaar geleden zijn er grote vorderingen gemaakt. Splijtstofstaven zijn veilig opgeborgen. En er lekt steeds minder radioactief water uit de reactoren. Het agentschap spreekt van een extreem gecompliceerde schoonmaakoperatie. In de kerncentrale in het Belgische Doel is meer kernafval gelekt dan eerst werd gedacht. Dat heeft een medewerker van de centrale gezegd op een bijeenkomst van de gemeente Beveren. Volgens hem is ongeveer de helft van de 10.000 vaten aangetast. In september bleek dat uit tientallen vaten een laag radioactieve gel lekte. Het zijn vaten laag radioactief afval uit de kerncentrale van Doel die opgeslagen liggen in het Belgische Dessel. De Belgische toezichthouder, Niras, is bezig met een onderzoek. Woordvoerder wilde niet zeggen hoeveel lekkende vaten er zijn. En ook Electrabel, de eigenaar van de kerncentrale... wilde niet bevestigen dat de helft van de vaten is aangetast.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 nemen ze alle verzekeraars mee of nemen ze er maar een paar mee. Uh, het gaat erom dat als jij informatie krijgt... dat je weet hoe betrouwbaar is die, hoe eerlijk is die uh, en hoe helder is die. En dat is gewoon niet aan de orde. Het is Schippers ook opgevallen dat bij de ene site zorgverzekeraar A... het beste uit de vergelijking komt en bij de andere site verzekeraar B. Wie een e-sigaret wil kopen moet minstens 18 jaar oud zijn. Dat vindt de meerderheid in de Tweede Kamer. VVD en PvdA roepen het kabinet op een minimumleeftijd in te voeren. Elektronische sigaretten met nicotine zijn nog voor iedereen vrij verkrijgbaar. Het onderzoek blijkt dat ook de e-sigaret gezondheidsrisico's heeft. De partijen wijzen erop dat fabrikanten zich specifiek richten op jongeren... door reclames uit te zenden op tijden dat veel jongeren kijken. Het weer bewolkt en wat regen. Vanmiddag droger, en dan wordt het 5 tot 8 graden. Morgen wordt het onstuimig. Het gaat stormen bij zee. En vrijdag is er winterse neerslag. Zometeen de biograaf van Prins Bernhard Gerard Aalders over de zaken rond Edwin de Rooij van Zuidenwijn. Groeicijfers? De echte groeicijfers vindt u op JrShipinvestments.nl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 Mag ik bijvoorbeeld op vakantie? Dat soort vragen, daar is UWV voor. Kijk op uwv.nl. Je krijgt de duidelijke antwoorden waarmee je verder kan. UWV, werken aan perspectief. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Jeroen Snel en Elsbeth Grutteke. Goedemiddag, fijn dat u luistert. Dit is de dag dat Edwin de Rooy van Zuidenwijn voorzichtig eerherstel krijgt. Historicus Gerard Alders, u heeft een biografie van Bernard geschreven, komt in april uit. Hè. Is het eerherstel voor hem, dit debat? Nou, sowieso dat er over gepraat wordt in de Kamer vind ik al heel wat. Hij is natuurlijk de laatste jaren weggezet als een uh, raar iemand... Uh, die niet helemaal deugde, een beetje achtervolgingswaanzin. En het feit dat de Kamer hem nu ook serieus neemt... en over hem gaat debatteren vind ik eigenlijk heel goed. En verder onze nationale knuffelmopperaar. En dat is dan niet Edwin de Roy van Zuiderween, maar wel Hans Dorenstein. Hij gaat met een nieuwe theatervoorstelling het land door. Meneer Dorenstein, de show heet Goeie Genade. Prachtige titel. Ja, hm. nee. Ik heb wat betere gehad, maar <lacht> ik moet, ik, je moet die titels verzinnen voordat voor je één je letter zegt. U moppert zelfs op uzelf, <lacht> uh, valt mij gelijk op. Fotograaf Bert Verhoef probeert met zijn telelens de ziel van Nederland te vangen. Meneer Verhoef, daarvoor bent u onder andere op allerlei verjaardagsvisites geweest. Bij een heleboel Jan de Jongen, want die naam komt nogal veel voor in Nederland. Bij hoeveel bent u langs geweest? Uh, een stuk of acht. Oké, okay. leken ze op elkaar? Uh, nee, maar het is natuurlijk wel een heel erg Hollandse naam. En het is wel opvallend dat het meeste, of eigenlijk allemaal 50 50-plussers zijn... Jan zijn uh, nou, naam die niet meer voorkomt. Dus... We betalen ze schandalig, laten hen de vuile klusjes opknappen... Uh, klusjes waar we zelf helemaal uh, ons uh, te goed voor voelen. En toch blijven we maar op hen mopperen... omdat ze onze baantjes inpikken. Waarom zijn we toch zo bang voor de Bulgaren die gaan komen? Daarover straks uh, met ethicus Guylaine van Tiel. En live muziek is er vandaag van de band De Benelux. En als u benieuwd bent wat akoestische house eigenlijk is... dan moet u blijven luisteren. En als u ook bang bent voor de Bulgaren... laat het ons weten via Twitter met hashtag DIDD. of op onze website ditisdedag.nu. Hoe is het mogelijk dat we in een moderne staat als Nederland... zoveel geheimzinnigheid achter de schermen voor één familie kunnen uitvoeren... en dat het zo lang duurt voordat die waarheid erboven boven komt? Gisteren is duidelijk geworden dat datgene wat jarenlang vermoed werd... dat uh, het in opdracht van prins Bernhard is gebeurd dat levert denk ik toch wel weer meer vragen op. Het is klip en klaar dat het niet kan dat iemand van het Koninklijk Huis... dat in zijn eentje doet en dat regeringsmensen daar niet van hebben geweten. Ja, wij, wij geloven in ieder geval niet dat het slechts... Een, een beperkt antecedentenonderzoek is geweest. We gaan over praten met Gerard Aalders. Historicus heeft net een boek geschreven over Prins Bernhard... dat in april gaat verschijnen. Meneer Aalders, we hebben nog een debat in de Kamer... en de, de premier had het laatste woord en hij zei... Er was gewoon sprake van routineonderzoek. Dat is niet gedaan uh, op instigatie van prins Bernhard, maar dat hoort er gewoon bij. Als er iemand in de koninklijke familie binnenkomt, dan doen we er altijd onderzoek naar. En uh, dus niks aan de hand, zegt hij in feite. Wat, wat is uw reactie daarop? Nou, het staat wel erg in tegenspraak tot wat de burgemeester van Hilversum Broertjes heeft gezegd. En die was vroeger uh, redacteur van de Volkskrant. Hij uh, had goed contact met Bernhard. En Bernhard zou hem hebben verteld van uh, die de rooie van Zuidenwijn, Dat is een ongeleid projectiel. Die moet onschadelijk worden gemaakt. Ja, zelfs een vijandelijk ongeleid projectiel. Vijandelijk ongeleid projectiel. Ja, dus dat komt niet helemaal overeen met wat de premier zegt. Uh, nee, ik denk dat de premier erg verontschuldigend uh, bezig is. Dat is, in, dat is denk ik ook zo'n functie in dit, uh, in, in dit verband. Maar echt geloven doe ik hem niet. Nee, nee. niet. Laten we dan eens even kijken naar wat de reden nou zou kunnen zijn geweest... dat uh, Prins Bernhard dat gezegd zou hebben over de Roy van Zuideman. Zu Zuiderwijn, een vijandelijk projectiel dat onschadelijk gemaakt moet worden. Wat is er in het leven van de Roy van Zuiderwijn... dat hem zo gevaarlijk maakte voor Prins Bernhard? Nou, in, in het leven van Edwin de Roy van Zuiderwijn... denk ik wat minder dan in uh, het verleden van de prins zelf. Want hij had in, in de jaren zeventig... vrij nauw contact met de vader van uh, Edwin de Roy van Zuiderwijn. En da dat was in de tijd dat er een, een grote bankcrash kwam. De Taxera de Mattos Bank. Er was van alles meer aan de hand. Het ging ook over wapenhandel. Het ging ook een of een over een duistere figuur. Argamakov, die trouwens nog steeds leefde aan de Franse Riviera... En die, uh, die was in de markt voor hittezoekende ja, uh, technische apparatuur. En Bernard, als inspecteur-generaal van de Krijgsbord, had daar ook uh, belangstelling voor. En de advocaat in dit geval, dat was de Roy van Zuiderwijn. Dus de advocaat van? van? Van Bernard en ook van die Argamakov. Ar oh, dus ja. daar zit van alles. Het was een beetje een on onfrisse zaak. Men weet ook niet helemaal precies wat er gebeurd is. Er is heel veel geritseld en gerommeld achter de schermen. En trouwens, die taxerende mattofzaak... was sowieso een, een uitermate gecompliceerde, vreselijke janboel. Daar kwam die feiten op neer. En er zal veel gezegd en gedaan zijn. En ja, vanuit die tijd kent Bernard dus uh, de vader uh, van Edwin de Roy van Zuiderwijn. Ja. En dat kan best zijn dat hij op een bepaald moment heeft, uh, zich heeft gerealiseerd... Nou, uh, Misschien dat deze jonge man, die nu vaak, omdat hij getrouwd is met Marguerite... vaak op het pleis komt, dat hij wel eens wat onaangename dingen over mij zou kunnen weten. En ik denk dat daar een beetje de, ja. de achtergronden moeten, moeten worden gezocht. Ja, Dus het zou u niet verbazen als prins Bernard inderdaad heeft gevraagd om een onderzoek naar hem te doen? Nou, dat was wij Wijn junior, hebben we het dan over? Ja, ook gezien de uitspraak van Broertjes uh, lijkt me dat uh, heel erg uh, verdedigbaar. Ja, maar je zou ook kunnen maar, zeggen maar, van: waarom, het... waarom wordt Broertjes de, als dat is toch zijn twee zijn? particuliere figuren? Zo'n man is, daar kun je toch niet op gaan bouwen... ook al is hij hoofdredacteur... zeker niet als hij hoofdredacteur van een krant geweest is. Maar hij is nu burgemeester van Hilvers. Ja, maar goed, dat, dat was niet in die... En daar hebben we het grootste vertrouwen daar in. Daar wordt de geloofwaardigheid de groter de van. Uit. Maar meneer Dorrestein u vraagt zich af... <coughs> is dat wel een bron? Ik vind dat geen bron. Ja, nee. Daar kun je niet op bouwen. Dat, dat, dat is dat... nou, kijk, Jutta Goris heeft in haar biografie over Beatrix dit uh, genoemd. De Broertjes is daarop gevraagd of dit klopte... en die heeft erop geen woord van teruggenomen. Dus nee. ik ben toch geneigd, niet in alle gevallen... maar in dit geval toch wel uh, waarde te hechten... aan de uitspraken van de heer Broertjes. Ja, ik, ik, ik, betwijf, ik, ik, uh, ik twijfel er wel aan. Ik, hij zal misschien de waarheid gesproken, maar je weet het niet. Ja. Dit is niet wetenschappelijk. Gilena, ja, vroeg me nog af, zou het kunnen dat er echt iets aan de hand was met Edwin de Roy van Zuidwijn zelf? Even los van het verleden van, van zijn vader of zo. Um, was er misschien een, een reden dat hij inderdaad, uh, zich inderdaad vreemd gedroeg? Of, uh, um, of kunnen we ervan uitgaan dat hij gewoon helemaal onschuldig was? Nou, helemaal onschuldig, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ken, nee. ik ken weinig van zijn, van zijn leven voor die tijd, voordat hij met Margarita uh, begon. En, ja, en hoe dat daar op Soesdijk ontspoord is, dat weet ik eigenlijk ook niet. Misschien hebben ze eens een keer een goede fles opengetrokken. en zijn er toen uh, van allerlei verhalen over de tafel gegaan. En Misschien lag daar een, een aanleiding voor Bernard om, uh, ja. om er eens te kijken. Wat... Want je zou je ook kunnen voorstellen dat als dat klopt... Hè, dat, dat, dat Bernard dat te verbergen had... Um, en dat dat te maken had met de vader van de Roy van Zuiderwijn... dat hij heeft, zou denken, nou ja, dan zorg ik gewoon dat die jongen het gezellig bij ons heeft. En dat hij niet uit de school gaat klappen. Dat is dan toch eigenlijk een veel veiliger... Dat is de normale menselijke ja. reactie. Ja, ja, maar op Soesdijk wordt er wel eens wat anders gereageerd. En, nee, je ziet heel vaak, ook vanuit de kant van de, van de RVD bijvoorbeeld... Die, die beginnen altijd met de ontkenning. Vanuit de gedachte van je kunt later altijd nog een beetje toegeven dat het inderdaad niet helemaal zo, zo is. En, nou ja, goed. En, en Bernard, uh, een, een beetje kennende, althans vanuit de onderzoeken die ik heb uh, gedaan, zie ik hem hier heel goed, uh, ja, heel, heel goed in staat om zo'n onderzoek uh, aan te vragen. Waar hij trouwens naar mijn gevoel. Mocht hij dat helemaal niet. Want uh, als er dus een bijzonder onderzoek moet komen, dan is dat een zaak van, uh, van, van, de, van de desbetreffende minister. Ja, niet, en de premier zegt ook dat, dat. Of nee, dat was niet de premier. Maar de Partij van de Arbeid zegt ook dat mocht hij ook niet doen. En de premier ontkent ook dat hij het heeft gedaan. Hoort dat bij de beginnende ontkenning waar u het net over heeft? Ik, ik denk het haast, uh, haast wel. Want ja, ik, ik kan me in dit geval, Rutte, ook, ook goed uh, herinneren naar. Ik heb er ook een beetje aan meegewerkt naar. Uh, uh, allerlei vragen te stellen over het koninklijk huis... ik kan het huis niet uitspreken... het koninklijk huisarchief. Mocht u er niet en in of zo? Ja, en, en dat, uh, dat is een stichting... dat wil zeggen dat die niet onder de archiefwet valt. Dus uh, de koning is op dit moment... Hij is de baas, die, die bepaalt ook wie erin mag... En, uh, en wie er niet in mag. En daar kan ontzettend veel materiaal liggen... wat gewoon dus uh, op het functioneren van de staat betrekking heeft. Het bleek wel weer afgelopen vrijdag over koning Willem 1, 2 en 3 natuurlijk... met de biografie. Ja want daar was ook de bron in dat archief. Maar mag ik u toch onderbreken? Kunnen we het toch nog omdraaien? Stel nou dat Bernard inderdaad aanleiding genoeg zag... in een potentieel gevaar in deze familie de Roy van Zuiderwijn... dan is het toch best logisch dat hij de DKDB en andere diensten vraagt... van joh, screen deze familie even... dat we zeker weten dat we goed zitten. Nou, er zijn, er zijn natuurlijk twee dingen. Ten eerste had hij dan de minister moeten vragen... of dat oké okay was, of dat in orde was. En ten tweede kende hij natuurlijk de familie de Roy van Zuiden wel vrij, vrij lang. Er schijnt ook een correspondentie te zijn, twintig jaar lang. Maar misschien juist daarom dacht hij van... nou, dat is toch wel even de moeite waard om dat uit te zoeken... gelet op de kennis die Bernard had. Uh, hij zal dat ongetwijfeld hebben gedacht... maar uh, naar mijn idee en wat ik ervan gelezen heb en onderzocht heb... is dat hij eigenlijk wel ongeveer wist wat hij met de familie... De Roy van Zuid, maar niet met Edwin zelf, dat is een ander verhaal... maar met uh, zijn vader, welk vlees hij daarmee in de dus, Kuip had. Dus hij verwacht eigenlijk weinig nieuwe informatie uit het onderzoek... omdat hij de familie al kende, zegt u. Ja, misschien alleen uh, bevestigingen. Dat, ja. m maar misschien, de, dat de, geschiedenis, de geschiedenis geeft, eh, vind ik, uh, Bernard enigszins gelijk. Want ik heb nog nooit een grotere nitwit meegemaakt... dan de Roy van Zuiderwijn. Die heeft na Margarita niks anders gedaan... dan tegen Oranje aangeleund en Harry geschopt. Misschien heeft hij gelijk of ongelijk... maar ik vind niet dat hij echt uh, geweldige dingen gepresteerd heeft. Zullen wij, ja, als we als zullen ik ik even naar de advocaat van Edwin <totstuk> de Roy van ja, Zuiderwijn ja. gaan? Meneer Meijer, goedemiddag. Ik ja. weet niet of u het laatste... Heeft, maar ik wilde graag eerst, eerst even uw reactie horen op de uitspraken van de premier, die zegt er is sprake van routineonderzoek, niet aangevraagd door Prins Bernhard. En eh, het is logisch dat er onderzoek wordt gedaan, want dat doen we altijd als er iemand binnentreedt in de koninklijke familie. Wat is uw reactie daarop? Nou, ik heb de minister-president horen zeggen dat er geen bijzondere opsporingsmethoden zijn uh, ingezet, dat hij niet is achtervolgd. En in het artikel van Groen Amsterdammer van vorige week stonden nu juist twee voorbeelden... waar na maart 2003 er wel sprake is geweest van achtervolging. Ja. Dus ja, de feiten kloppen in ieder geval nee, niet. Nee, de premier ligt. Sorry? De premier ligt. Ja, uh, ik weet niet uh, of hij kennis heeft genomen van alle feiten, laat ik het zo zeggen. Maar ja, dus hij is of niet geïnformeerd of hij ligt. Ja, het klopt in ieder geval niet. Nee, dat is duidelijk. Wat is de volgende stap van uw cliënt? Uh, nou ja, er komt nog een tweede termijn. Dus het kan nog zijn dat de Kamer uh, nog uh, uh, reageert op de stellingen die zijn, in, in, zijn ingenomen en dat er nog een verandering komt. Ja. Dus wij wachten dat af. Ja. En wat, wat hoopt u dan dat er gaat gebeuren? Nou ja, uiteindelijk moet er natuurlijk wel een gesprek plaatsvinden. Ja, want u wilt wel dat er excuses aangeboden worden aan, aan uw cliënt. Nou, dat is ook minste, ja. Ja, ja. Goed, nou, we gaan het met u afwachten, meneer Meijer. Dank u wel dat u even aan de telefoon wilde komen. Gerard ja. Aalders, binnenkort een biografie over Bernhard. Past het in het plaatje, dit, dit verhaal? Uh, ja hoor, helemaal. Dat, uh... Dat, dat kan ik al wel vast bevestigen. De biografie gaat ook heten. Of het is eigenlijk, ik heb het geen biografie genoemd, maar een strapazografie. Nou ja, dat zegt al genoeg aan. Dat eigenlijk. is iets, uh, iets anders. Het is een vrij dik uh, boekwerkje geworden, ik denk ik een kleine vijfhonderd uh, pagina's. En wat wel zijn hele leven bestrijd, uh, bestrijkt, en het gaat heten: niets was wat het leek. Het gaat dus over alle, nou ja, alle, alle strapazen... Uh, uh, grappen die hij heeft uitge... Of niet zozeer grappen, maar dingen streken. die hij heeft gedaan. Streken die hij heeft gedaan in zijn, in zijn leven. En ook het manipuleren van, van de pers. En voor hem en namens hem natuurlijk ook de RVD. Er is een beeld opgebouwd van die man. Vanaf het prille begin. En daar kon Bernard natuurlijk zelf weinig aan doen. Maar het beeld wat wij van hem hebben, meneer Dorrerstein, dat klopt echt aan geen kanten. Dat. Uh, wat er dus naar buiten is gekomen, tot dusver... en zoals dat beeld is opgebouwd, dat is echt uh, absolute onzin. Goed, nou dan moet u... En dat kan ook met heel veel, ik bedoel, ik maar geloof beeld, dat 30% het, procent van... Maar man, het beeld is er juist van de grote schafuit. Dus als dat niet klopt, dan is het een goede kerel. En dan schrijf ik weer <laughs> aan zijn kant. Ik, nou, ik, ik wou nog even wijzen op mijn be, bewijsmateriaal. Ik geloof dat 30% van het uh, van, van boek bestaat uit voetnoten. Met uitgebreide verwijzingen van... Bedoel, ik heb wel een, uh, wel een duim en ook een vrij dikke. Maar dat komt niet uit. Dat komt echt uit de archieven en uit de documenten. Okay. En ik krijg we, nog nieuwe nieuw feiten in uw boek uh, over Bernard, Als het uitkomt in april? Ja, er zit, er zit heel veel nieuws in. Ook vooral over de, de oorlogsperiode. En de rare dingen die hij dus heeft uitgesproken in, in de tijd in Londen. En zijn zwerftochten in die tijd in Zuid-Amerika. Uh, nee, ik, ik kan wel beloven dat er aardig wat uh, leuk uh, smikkelmateriaal nou, tussen zit. We wachten. Goh, ja. De Benelux is te gast vandaag. Uh, hartelijk welkom. Jullie maken akoestische house. Ja. Yeah. En dat is... Ja, dat is iets wat zich begeeft tussen de dancemuziek... en de uh, akoestische of gewone instrumenten gespeelde muziek. En wij weten ook, het is voor ons ook een soort reis. Vandaag zijn we hier uh, in, in Hilversum. Nog, in Hilversum. <laughs> <laughs> um, en uh, vandaag zijn we nog weer akoestischer dan normaal. Dus, uh, ja, dat belooft wat. wat. We gaan zo wat, heen en weer tussen de genres. Wat, ja. wat gaan we horen van jullie nu? Het uh, liedje I Don't Dance Enough. I Don't Dance Enough, de Benelix. She knows she's right, she knows she's right I don't eat well, and I don't plan to change my life But I don't know if she might try, such a worried mind This time of night, these things cannot be simplified, I know We have been talking all this time It doesn't seem to bother you, but I, I. I don't eat well, and I don't know what's not to like. How I know that she is right. Her pity is an alibi. All the things I didn't make. But I have been trying to explain. She wants to go, she wants to stay, and I. you go home. Benneluk, straks horen we jullie nog een keer. Waar ligt nou wetenschappelijk en ethisch gezien de grens? Ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Maar dat zit in een grijs gebied. Dat vind ik een hele lastig. Ik vind het wel een zorgelijke ontwikkeling. Het is zoals zoveel zo ethische problemen. wit. Ja, we betalen ze veel te weinig... maar laten wel het werk opknappen waar we onszelf te goed voor voelen. En toch blijven we maar mopperen op de Bulgaren en Roemenen... die ons land straks gaan overspoelen. Polen, Tsjechen, Hongaren... De Roemenen en Bulgaren zorgen misschien in de grote steden voor problemen. In de Nederlandse tuinbouw zijn zij het die het handwerk doen. Republiek van Skopje... De Nederlanders komen niet hier werken. Wij komen doen die moeilijke werk. Hoeveel Nederlanders zie jij hier? Geen Nederlanders. Hongaars, Poolse en Romeinse. Want mijn droom, die hebben zij kapot gemaakt. En mijn hele leven heb ik maar één ding willen worden. Als speldje steken. Ah, ah. <laughs> Ja, het is Milenne van Tiel. De Tweede Kamer wil onze arbeidsmarkten voor Bulgaren en Roemenen openstellen. Maar heel veel Nederlanders zien dat absoluut niet zitten. Snap je uh, die angst bij de Nederlander? Um, nou, ik vind het een beetje misplaatste angst. Omdat uh, het een praktijk die, die, die, waarvan je zou kunnen zeggen dat is niet goed. Stel, er komen heel veel uh, Bulgaren en Roemenen... en andere goedkope arbeidskrachten naar Nederland. Zoals nu eigenlijk ook al gebeurt. Um, en die verdringen, als het ware, onze eigen werknemers op de arbeidsmarkt. Ja. Maar we moeten ons wel goed realiseren... dat wij zelf de werkverschaffers zijn van die mensen. Dus wij kunnen moeilijk alleen maar naar die werknemers wijzen. Want wij nemen ze in dienst. Grote bouwbedrijven in Nederland nemen ze in dienst. Tuinders nemen ze in dienst, particulieren nemen ze in dat dienst. Dat zijn de dus... werknemers, maar de uh, uh, mensen die werkloos thuis zitten... ja, die zeggen, laat ze alsjeblieft niet komen... want ze pakken mijn toekomstige baan af. Maar die waren van tevoren misschien wel zelf... hadden die ook een Poolse schilder in huis. Dus er zijn heel veel Nederlandse burgers, ook particulieren... maar ook grote bedrijven um, die de werkgever zijn... van deze Roemenen en Bulgaren. Dus en... we hebben een beetje boter op ons hoofd, vind je? Een beetje, ik denk <laughs> beetje dat, dat, ja, dat een, een grote oorzaak van dit probleem bij ons eigen gedrag ligt. En het eh, lastige is dat dat niet alleen op het niveau van de burger zich afspeelt, maar ook op het niveau van de overheid zelfs. Hè. Want de recente discussie over de Portugezen die de A4 aanleggen, de meest duurzame snelweg van Nederland, dat gaat gewoon over de overheid als opdrachtgever, die eh, grote bouwbedrijven in Nederland eh, de opdracht heeft gegeven om snelwegen aan te leggen. En die houden er een vreselijk schimmige praktijk op na, waardoor er inderdaad eh, mensen voor een veel te laag salaris in Nederland werken. Ja, sowieso dramatische arbeidsomstandigheden daar uh, in het beton uh, van de A4. Ik ja. las in de krant: we mogen niet naar het toilet. Uh, het busje rijdt op een bepaald moment weg. Uh, zit je er niet in, dan is het jammer. Uh, Al dat soort verhalen komen ja. naar buiten. Dat is overigens niet voor het eerst. Want ook de, de, de aanleg van de tunnel van uh, in op de A2 in Maastricht heeft al veel stof doen opwaaien. Daar bleek ook dat mensen in sloopwoningen in Maastricht werden gehuisvest... en dat ze daar met, met drie man woonden... en duizend euro per persoon aan uh, loon werd ingehouden bij deze mensen. Ja. Dus het is uh, zeker zo dat deze mensen onder slechte omstandigheden... vaak dat werk verrichten... En dan kunnen wij wel zeggen, ja, wij zijn bang... maar wij zijn het zelf die, die mensen op die manier in dienst nemen. Maar dat is toch een mooie illustratie dat het... Uh... Ja, een verhaal heeft altijd meerdere kanten, maar dan kan je toch beter Nederlanders in dienst nemen. Want die moet je wel een minimumloon betalen. Uh, het, het stikt ook van de, van de vrachtwagenchauffeurs. Uh, nou, via een omweg, werkgevers proberen natuurlijk altijd de goedkoopste arbeidskrachten te krijgen. Via een omweg weten ze het altijd wel voor elkaar te krijgen in de, in de, in de bouwbedrijven, in de Mdito, Om mensen vijf euro per uur te betalen, door ze ja, maar... niet een Nederlandse dienst te nemen, maar... Via maar via. ik denk dus dat de oplossing van dit verhaal... niet zit in het weren van deze mensen door de grenzen dicht te gooien. Dat kan overigens niet, want het is geen besluit van de Tweede Kamer... maar het is Europees beleid. Zij krijgen gewoon. Maar je kan werkvergunningen eisen natuurlijk. Hè? Dat zouden ze kunnen uh, beslissen. Maar ik denk, waarom zouden wij niet gewoon... onze eigen standaard van goed werkgeverschap hanteren? Dus uh, de CAO huldigen, hanteren. De CAO hanteren. Ja, en, dan en dan is werk... het veel ongunstiger om Bulgaren en Roemenen in dienst te nemen. Want die moet je toch uit het buitenland laten ja. komen. Die moet je ergens huisvesten. Dus... Ik denk dat we het echt bij onszelf moeten zoeken. En dan is de Nederlander nou, ik, ik, ik vind het wel theoretisch uh, leuk. Maar in de praktijk het is het natuurlijk niet zo. Omdat men goedkoper uit nou wil ja, zijn. Een, een, een zwager van mij heeft een klussenbedrijfje. Maar die wordt echt uit de markt geconcureerd door Polen. Die allemaal braven en, en prima. En ze doen hun werk goed. Alleen ze, ze worden niet uitbetaald in het minimum, Nederlandse minimumloon. Dat gaat via-via. En ze doen het voor 5 euro. Waar ze in Polen weer aardig wat mee. Dus het is toch oneerlijke concurrentie. Gilen, het gaat nooit werken. Ja, dat is, kijk, het gaat inderdaad nooit werken op het moment dat wij onszelf buiten dit plaatje houden. Van wij hebben daar niks mee te maken. Als wij inderdaad vinden dat het voor onze samenleving slecht is als deze mensen uh, massaal het werk overnemen van onze medeburgers in Nederland, dan moeten wij daar, kunnen wij niet zeggen, ja, maar het is allemaal theorie. Nee, het is, het is de dagelijkse praktijk. Maar wat zal de mensen politiek dan in, moeten in de, doen de buurt he? Iedereen kent wel iemand die zijn huis heeft laten schilderen door Polen, Roemenen of Bulgaren. Uh, dat zijn de mensen die daarna niet moeten. Uh, gaan klagen over het feit dat, dat ons land overspoeld nee, wordt. Maar wat, wat moeten we dan van de politiek verwachten nu? Want uh, het gekke is, ploemen van uh, buitenlandse ja. handel... die maakt zich zorgen om ateliers in Bangladesh... Maar de arbeidsomstandigheden onder de roof van Den Haag bij Delft zijn net zo slecht. Nou, de meneer Plum, of minister Ploemen heeft afgelopen week inderdaad fel uitgehaald naar kledingbedrijven. die uh, de slechte werkgevers zijn, nou. omdat zij uh, uh, onder slechte omstandigheden de kleding laten maken. Zeer terecht, overigens, dat zij daar een groot punt van maakt. Maar aan de andere kant is het dan natuurlijk heel vreemd... als onze eigen overheid grote bouwbedrijven opdrachten geeft... die vervolgens weer aan onderaannemers opdrachten geven... waarvan die al een reputatie hebben dat ze schimmig zijn... en hun werknemers slecht behandelen. De overheid weet dat. We zijn niet naïef daarover. Ik bedoel, die bouwbedrijven, we weten allang... dat die niet vies zijn van een prijs. Maar de overheid grijpt dus niet in om die economie op deze manier... dan draaien te houden. draaiende te houden, want wat verwacht je nog van ze? Is nou, Ik het verwacht simloos? dat ze niet uh, proberen om uh, uh, burgers in de EU ongelijk te gaan behandelen... door de ene werkvergunning te vragen en de ander niet. Maar dat zij proberen om de standaard, de norm die hier gesteld wordt... om die ook daadwerkelijk te handhaven. Met en een daar hebben wij een, lonen, een arbeidsinspectie voor. We hebben een inspectie sociale zaken en werkgelegenheid. We hebben hele anti-uitbuitingsprogramma's. Dus die, moet maar je in die actie doen komen. heel weinig op ja. dit moment. Ja. Zometeen Hans Dorrestein. Hij mag nog wel 73 zijn... maar hij wil eerst een nummer 1 hit voordat hij met pensioen kan. En fotograaf Bert Verhoef probeert met zijn telelens... de ziel van Nederland te vangen. Is hem dat gelukt? Dit is Radio 1. E. 1 minuut over half drie, hier is Dorald Megens met het NOS-journaal. Prins Bernhard heeft geen opdracht gegeven om een onderzoek te doen naar Edwin de Roy van Zuidwijn, Dat heeft premier Rutte gezegd. Gisteren werd duidelijk dat Bernhard in 2000 de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging... om informatie heeft gevraagd over de toenmalige partner van prinses Margarita. Iemand die wordt beveiligd is wel verplicht om het te melden... als er mensen zijn die mogelijk van betekenis kunnen zijn voor de beveiliging, zei Rutte.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 In september bleek dat uit tientallen vaten een laag radioactieve gel lekte. De toezichthouder in België en eigenaar Electrabel... willen niks zeggen over aantallen lekkende vaten. En wie een e-sigaret wil kopen moet minstens 18 jaar oud zijn... vindt de meerderheid in de Tweede Kamer. VVD en PVDA roepen het kabinet op een minimumleeftijd in te voeren. Elektronische sigaretten met nicotine zijn nu nog voor iedereen vrij verkrijgbaar. Uit onderzoeken blijkt dat ook de e-sigaret gezondheidsrisico's heeft. Dat zijn de hoofdpunten. Heel enige geest bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Het valt reuze mee nog. Er staan twee korte files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Gooimier en Muiderslot 2 kilometer. En eentje op de A15 van Gorkum naar Rotterdam... tussen Sliedrecht en Papendrecht, 3 kilometer. Dat komt door een aanrijding, maar alle rijstroken zijn daar weer vrij. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag... met hier aan tafel cabaretier Hans Dorrestein. Hij staat binnenkort met zijn nieuwe theatervoorstelling... Goeie genade op de planken. Hij geniet van succes, maar wil niet meer de grote zalen in. Waarom eigenlijk niet, dat horen we straks. Verder fotograaf Bert Verhoef. Hij zocht met zijn camera naar wat typisch Nederlands is. En met ETK ethica Ghislaine van Tiel hadden we het al over de angst... voor de Bulgaren en Roemenen die gaan komen... Opnieuw live muziek straks van de jongens van de Benelux. En u kunt reageren via Facebook, Twitter met hashtag DIDD of onze website ditistedag.nu. En ook nog bij ons aan tafel zit Gerard Alders die in april komt met een biografie over Prins Bernhard. Een strapast zoologie was het, hè meneer Alders. Mooi woord, graag. Ja, ja, oh ja, ja, zo moeilijk ingewikkeld te halen. Dus Goed. <laughs> ja, dat gaan we lukken. Ja. Als doorgezijf, 73 en nog altijd op Toenee. Um, ja, je zou ook kunnen zeggen pensioen. Achter de geraniums? N nou ja, ik was ermee opgehouden in... Uh, um, nou, die was dat? Ik, ik heb al afscheid genomen van, maar van het grote theater. Ja, van Carré. Die druk was me te groot. In Carré ben ik... Daar heb ik wel afscheid genomen in Carré. Maar dat vond ik dan ook wel het laatste wat ik wilde doen in, in, in een groot theater. Na een paar jaar kreeg ik weer zin. Maar bovendien, financieel, heb ik het niet zo geweldig uh, gedaan. Oh. Niet zo handig belegd en zo? Nee, totaal niet belegd. Well, en ook, nou, en, misschien was dat maar goed ook. Eigenlijk. En een paar keer pech gehad van ziektes enzovoort. Yeah. Dus ik moest, eigenlijk, ik moest eigenlijk wel weer geld verdienen. En is dat dan erg? Of is het ook wel weer? Nou, erg? Ja, ik vond in hoor, toen ik, ik, toen ik eenmaal weer optrad was het voor het eerst in mijn leven heb ik er plezier in gehad. Serieus. Ik ben de kleine zalen ingegaan. En ik had ook ik kon geweldig leunen. Want ik had 50 jaar werk voor 50 jaar gewerkt. En uh, de, dat materiaal kon ik allemaal inzetten. Want ik heb toen eerst toen heb ik een, uh, een best of gedaan. Oh ja. Nou ja, daar hoefde ik niet bang voor te zijn, want daar had ik al heel gedaan. Dat, dat ik, waren de succesnummers? Dat waren succesnummers waar <laughs> ik helemaal niet bang voor Nou, en toen vond ik het leuk. Ja, maar, maar wilt u nou zeggen bang, dat hè? al die jaren daarvoor het eigenlijk niet leuk was? Nou ja, kijk, ik heb, goddank, heb ik natuurlijk ook wel eens leuke zalen gehad. Oh, dat, ja, nee, maar anders <laughs> had ik het niet volgehouden. Maar ik kwam vaak ook huilen om thuis. Serieus? Mijn ex-echtgenoot mijn mijn ex zei vaak: van hou het niet op. Maar waarom, kwam, waarom was het dan wel. Door, door de vernedering. Door, kijk, als jij, als jij een hele avond. Grappen maakt en wordt bijna niet gereageerd. En als je dan weg wil en je loopt dus het publiek door, dat je met minachting aangekregen bent. Dat werd ik vaak met minachting aangekregen. Mensen kopen toch een kaartje? Mensen kopen toch een kaartje voor uw voorstelling? Ja, maar het is toch minachting. Ik snap het ook. Ik snap. kan het helemaal niet helemaal begrijpen. En ik dacht ook hiervan, nou, dat ik gek was en dat ik dingen zag die er niet waren. Toen kreeg ik de pianist Martin van Dijk. Wij durfden vaak na voorstellingen met tweeën, gingen wij niet door het publiek. Dan werden we nog minachtend aangekomen. Dan hadden we toch bewezen, ook hij, dat we wat konden. Ja. Maar dat is eigenlijk maar een drama dat u dat al die jaren ja. bent blijven ja. doen dan. Ja, maar ik kan heel goed tegen drama. Ja. Ja, da, dat is ook wel een beetje uw thema. Ja, dat, is, dat hoort <laughs> erbij. Maar ik heb ook nooit gedacht dat het leven een pretje zou worden. Nee, dat is ook Ik zo. ben overigens ook tweemaal echt wezenlijk gestopt. lang voordat ik afscheid nam. Ja. Toen had ik weer ik had een optreden gehad voor. Toen mocht ik, ik eindelijk optreden uh, in de uh, Poetry International. Hm, nou, dat is wat hoogst bereikbaar. Dus oh, op de dag van mijn Van begra ja, ja. Ja. Nou ja, dat Zo is... is nog niet. Nee, maar het was iets in de buurt. Een verjaardag. Op de dag van mijn verjaardag werd ik gebeld... of ik in wilde vallen voor een Hongaarse dichter. En nou, ik dacht, jee, dat is goed. Dus ik daarnaartoe. En toen bleek dat ik niet neergezet was in de zaal... maar in de in de ruimte waar de dichters die al geweest waren... Ge een drankje gingen drinken. En die moest u entertainen? Die moest ik entertainen. Dat waren Hongaren, Bulgaren, <lacht> Roemenen, <lacht> Polen, net waar we het over gehad hebben. En die, die kunnen ontzettend goed met de cementmolen overweg. Maar die gaan echt zitten te, la te lachen op de liedjes op het nee. de en de de maar, maar wacht even, het is nu anders, zegt u. Wat is er dan gebeurd? Zijn de mensen opeens van u gaan, uh, gaan houden? Wat, ja, bent u nou, zelf anders geworden? Het, het, het, het is heel bizar. Het is gewoon bizar. Echt ja. waar. Want nu durft u wel door het publiek te gaan. Ja. Nu, nu, nu doe ik het altijd. En dan, nu doe ik het ook om een cd's te verkopen. En Natuurlijk, boeken, maar uiteraard. Financieel. Maar u wordt niet meer uitgelachen of uitgelachen? Nee, man, de mensen. De, vooral de vrouwen komen in mijn knijpen. Eindelijk! <laughs> dat <laughs> denkt u, ja. Het is aan de late kant. <laughs> maar ik, ik, word nu, ik ben blijkbaar een knuffelbeer geworden. En al dat geschreeuw van mij en gatier getier: van, ik kan geen meisje krijgen. En, en nu en, staan ze in de rij? He? Nu staan ze in de reis. Maar, uh, uh, laten we het, oh, nee, maar ik ben nu wel geliefd. Je ja. bent wel geliefd. Ik ben geliefd. Ja. Maar het ligt toch aan ja. u. Het zat uh, tussen uw oren. Maar, dat kan niet anders. Nee, maar nee, het zat niet alleen in mijn oren. Mijn presentatie was op werk, bar en een <lacht> Angstig. Ik, ik was doodsbang. Ik had prachtige nummers. Maar ik, ik bracht het met, met wanhoop. En doodsbang dat ik eruit raakte. Zullen we even luisteren Angst. naar een stukje uit de uit uit nieuwe voorstelling? Oh, dit? Oh. Ja. Joepie Joepie is gekomen, heeft mijn meisje weggehaald Maar ik zal er niet om treurig een ander weer gehaald Bij Antonio Vivaldi klinkt Joepie Joepie wat schrijnend Mozart blijft vrolijk, al komen er tien Joepie Joepies Beethoven was zwaar aangeslagen door de komst van Joepie Joepie, maar hij heeft hem later vergiffenis geschonken. Frans Hubert. Joepie Joepie is gekomen, had mijn medelweek geholt. Zodra ja jij niet trouwen, snel een andere gold. Ik ben ja niet stom, was malig daarom. Dat maakt mij toch koud. Snel een andere geklaut. Een andere geklaut. Een andere geklaut. Dit is een oud nummer. Vier verschillende. Oh, niet uit de nieuwe voorstelling. Nee, nee. Ja, hij, zit voorstelling, oh, hij zit wel in de voorstelling, maar is een, een, voorstelling, een, een nummer. Heen. Ik durf, een sommige nummers die ik niet meer durf. Nee, deze die, die heb ik niet meer ingestudeerd. Nee. Die laat ik via geluisterd. Ja, maar hij draai. blijft heel erg leuk. En ik, ik zag vond... ook hier de jonge generatie op de bank. Die moest er ook ja, erg om leuk. Baggen. Ja, ik, ik, nou ja, dat succes is echt. Maar dat werd ook al op een aangekondigd een jaar of wat geleden. Toen werd ik gebeld door uh, die man van Vila Velder, Velde, Rick Velderof. Ja. En die vroeg aan mij uh, of ik daarin wilde zitten. Dus Met Katja Schuurman. Uh, ja, nou, dat wou ik nu juist Heb je de mop? Oh, sorry. <laughs> Jeroen, ja, je ja, moet van de club van doen. De of nee, ja. en, en Rick, ik zei, Rick, dat doe ik niet. Want jij gaat allemaal dingen vragen die ik allemaal al lang... Over in jeugd boeken jeugd en zo. Ja, die ik al duizend keer verteld dus, ja. Nou, het is dus, maar ik weet wel een, een, een, een middel om jou over de grens te trekken. En dat was dan Katja Schuurman. En, dat was en toen het, heb ik meteen gezegd. leg ja. de tickets maar klaar. <laughs> en maar die wat, was ook ontzettend dol op mij. Was dat de ultieme erkenning? Nou, dat vind ik echt, ja, dat vind ik nog veel, veel leuker... Dat, dat er in de krant staat dat je genie bent. Oké, altijd is Tegenwoordig bijvoorbeeld Daphne Bunskoek, Eva Jinek... allemaal zijn ze erg op mij gesteld. Ik ook, de, hoor, trouwens. En nou, ja, dus nee, u mag mij ook die, in het rijtje, die, die, die rijtje komt Dan kom je ook in die rijtje. Oh, heerlijk. Uh, dus, en dat, dat is, nee, het allermooiste heb ik meegemaakt. Dat, ik was ik op het boekenbal dit, dit, het, het, het, het afgelopen jaar met mijn dochter. En toen kwamen er inderdaad zoveel vrouwen naar me toe dat mijn dochter op een gegeven moment zei: papa, dit kan gewoon bijna niet. En, en ik zat op een gegeven moment uit te rusten. Toen kwam het echt. Toen kwam, nou, dat was, dat kun je niet verzinnen. Door. In de gang zag ik iemand met grote snelheid, een jonge vrouw op me afkomen. En ik dacht, nou, ik was benieuwd hoe dat af zou lopen. En die, die remde niet, maar die ging meteen op mijn schoot zitten. Nou, het en was al zei, wat later op de avond en, waarschijnlijk. Ja, ja. Maar, maar ik zei, nou, u bent zeker heel erg moe. <lacht> Want toen zei ze, nee, ik wil bij u op school zitten. En dat zonder speciale deodorant of zo. Ja, het was, ik, ik, maar het ja, was goed, helemaal blij. Kijk, luister Ik heb altijd geklaagd over de belangstelling van de vrouw. Ja, dat was die, wel een thema. Ook dat was echt loos. Ik dacht dat het dat door, mijn, door mijn kop kwam. Dat het mijn lelijkheid was. Maar ik was zo zenuwelijk Zo'n zo en dat angstig... Is, dat, is nu dat ik nu geen over. enkele vrouw kwalijk neem dat ze me niet leuk vond. Maar nu tijd. is dat over. En het grappige is, uw voorstelling gaat over ouder worden. Maar als ik u beluister, is dat eigenlijk gewoon geweldig om ouder te zijn. Want nu is het allemaal goed. Erkenning, vrouwen. Is, ja, maar ja, ik heb geluk. Want, ik soms, kijk, ik heb ook collega's die hebben vroeger ge, uh, geschitterd... En die zijn duidelijk op de terugweg. Ja. Dat, dat heb ik niet. Nou ja, hebt geluk. Ja. Je, je, je, dat kun je van tevoren niet bedenken. Maar betekent dat nou dat we uiteindelijk... toch nog een tevreden Hans Dorren zijn te zien krijgen? Want dan moet ik mijn beeld nee. toch even bijstellen. Precies, hoor. Hoor. maar juist dat is... Kijk, ik ben te oud om nog te veranderen. Als jij, als jij succes krijgt en je bent 20 of 25 jaar... kun je erin gaan geloven. Ja. Ik geloof er niet in. Ik ben dankbaar voor wat ik krijg. Maar, maar u bent wel dankbaar. U zegt ook, theater is een kerkdienst... Wat nemen de mensen mee naar huis die de kerkdienst van u bijgewoond hebben? In het theater? Welke boodschap? Nee, die... Kijk me nu volstrekt nee, voorbij. Nee, nou ik, ben... ik weet helemaal <laughs> niet wat ik daarop zou moeten zeggen. Nee. Ja, ik, van, het komt allemaal ik, goed? Ik, ik bekijk allerlei uh, dingen. van, van, van, van uh, ik, Het is een soort mozaïek. En je je beleeft van alles, maar ik ga niet afzeggen van het gaat daar en daar over. Nee, goed, nou dan moeten de het, het, mensen... ik heb wel een hele leuke blik op de oude dag, natuurlijk. Ah, oké. Okay, dus dan moeten de mensen gewoon maar gaan kijken. Ja, wel ja. ja. Goeie genade. Ik, ik snap de titel nu helemaal. Ja, <laughs> ja, ik ja, ook. Absolu ja absoluut. Ja. We gaan uh, weer naar de Benelux. Uh, het nummer wat jullie gaan spelen: Liar. Liar. We zijn benieuwd. <tied> Of town. You went to bed you're all alone, you'd be surprised for all the things that you don't know. I'm a liar even if I'm true, even if I'm true to you. I'm a liar, even if I'm true, even if I'm true to you. I'm a liar, even if I'm true, even if I'm true to you, I'm a liar, even if I'm true. So lie beside me. Close. I must insist there are some things you ought to know so lie beside me lie next to me before we take of all our clothes <laughs> die Nederlanders. Uh, dat ontdekte fotograaf Bert Verhoef... toen hij met zijn telelens het land trok op zoek naar de ziel van de Nederlander... oftewel de Nederlandse identiteit. Bert, uh, welkom. Je was op zoek naar onze eigen aardigheden... en daarmee bedoel je eigen aardigheden. Heel goed. Uh, en stiekem ben je dus best wel een beetje gek... op onze Hollandse trekjes, of niet? Uh, ja, god. Ik, ik, ik, ik ben een echte Hollander. En, en dat is ook precies... Uh... Wat mijn uitgangspunt van het boek is. Want ik begon met uh, op zoek naar de Nederlandse identiteit. En, en dat soort dingen bestaat dat. Hè? Nou, er is uh, iemand anders een paar jaar geleden ook al eens... Uh, Eén of andere ja, is ander ja. uh, Niet, niet ja, helemaal ja. goed gegaan. Althans, nou, ze zei, er ik heb veel hem niet, emoties los. Ik heb hem niet gevonden, dat zei ze. Ja. is wel koningin doorgeworden, dus dat helpt wel. Ja, dat helpt wel, ja. <lacht> ja uiteindelijk. Maar uh, nee, mijn uitgangspunt is eigenlijk het feit... dat je in Nederland bent geboren en opgegroeid. Maakt dat je net even wat anders in het leven staat. Net even wat anders tegen dingen aankijkt. Dan uh, een Belg, een Fransman, een Duitser. En waar zit hem dat in? Dat zit hem in een heleboel dingen. En uh, ik heb er twintig uh, gevonden. En die heb ik gefotografeerd. Ik heb fotoseries gemaakt. Maar als jij. Uh, dat ze gaat uh, bedenken. En twintig andere onderwerpen, dan, dan, dan, dan, dan Zo kom goed. je op iets anders. Uh, dus, dus het is een heel persoonlijke invalshoek. Twintig onderwerpen in je fotoboek NL... Ik ja. dacht een beetje aan 200 jaar Koninkrijk. Wat is Nederland anno ja. 2013? Dat ja. past goed in deze tijd. Klopt, ja. Een, een, een twintigtal eigenaardigheden. Heb je dan ook een ranking gemaakt met een nummer 1, 2 enzovoort? Of dat niet? Uh, nee. Uh, kijk, er zijn natuurlijk wat cliché dingen bij als uh, open gordijnen van Nederlanders. Waarom houden Nederlanders altijd hun gordijnen open? Aan de andere kant, zo cliché is het ook weer niet. Want als ik het zeg tegen mensen, dan uh, reageren ze ook weer verbaasd. Dus het is ook wel gek dat je ergens uh, woont... En, en, en dat niet ziet als iets typisch. Net zoals de Nederlandse sloot. Daar heb ik ook een, een panoramafoto van de Nederlandse sloot. En dat... Uh ja, Als je er tussenin woont, zie je het niet als iets bijzonders. Nee. Maar de, de sloot in Nederland uh, is uniek. Uh, net zoals die open gordijnen. Want als je dan even de grens overgaat. Alles dicht. Dan hebben is ze, hebben alles ze dicht. geen sloot in België? Ja, van die rolluiken. Nee. Ja, die zijn heel lelijk. Ja, dat, dat, nee. dat ook. Ja. Maar ja. Sloten, sloten nee. heb ja, je er nee. ook in andere nee. landen? Nee, dat heb je nee? bijna niet in andere oh, landen. heeft maar, ja. natuurlijk te maken met uh, twee meter onder ja. de waterspiegel. Ja. En, uh, maar hoe lukt het jou dan om die afstand uh, uh, te creëren voor jezelf? Om dus zo'n open blik te krijgen, dat je. Die dingen weer ging zien en gewoon vastleggen? Uh, ja, dat is een goede vraag. Uh, ik, ik, ja, je moet natuurlijk. Kijk, als fotograaf kijk je altijd, dat doe ik mijn hele leven al, van buitenaf. Ik, ik heb ik ben de hele tijd fotojournalist geweest, dan fotografeer ik uh, demonstraties of gitte politieke discussies, of wat dan ook. En dan uh, probeer ik me daar afzijdig van te houden. Uh, af, af, afstandelijk te zijn. Want op die manier kom je het beste in je onderwerp en ja. kan je het beste in je onderwerp fotograferen. Wil je even bladeren in je boek? Uh, ja. Je het, iets op het, oog? Het, het Het verjaardagsfeestje. Het verjaardagsfeestje. Van Jan de Jong, hè? Ja. Jan de Jong is Even de meest de voorkomende Jongen. naam in Nederland. Dus ik heb eerst een portret gemaakt van Jan de Jong. want toen dacht ik, ja, hoe kan ik dat nou combineren met, uh, met, uh, met ook iets leuk Nederlands. Jan, maar nu kan ik hem even niet vinden. Ja, daar is hij. Ja, ja, ja, ja. Het begint ja. natuurlijk met. Moet ik hem ergens ja, laten zien? Uh, nou, ja. aan de gasten aan tafel oh, we ja, ja, laten ja. we zien op het verjaardagsfeestje van het begint Jan. We beginnen natuurlijk met lege stoelen, want daar, daar <laughs> kan je natuurlijk hele verhandelingen. Daar zou Hans Doris waarschijnlijk ook een mooie sketch Heeft over hebben. Met een kunnen. kringetje en, van stoelen heb je afgebeeld. Ja, ja. ja. want ja, zo, ja, zo dat zit iedereen. Dit, dit is een verjaardagsfeest. Nee. Maar zo zit iedereen toch op een verjaardagsfeestje. Want Nederlanders zitten? Ja, nog steeds wel, ja. Want het typische Nederlandse is dan dat we in een kringetje op een verjaardagsfeestje. Als je met elkaar zit op eetkamerstoelen ja. het liefst. Ja, dat, ja. Dat, nou ja, hoe doen andere landen het nou, ja, dan, ja, dat, ja. Dat, dat ik heb eerder gezegd <lacht> geen onderzoek gedaan. Dat is de, dat, deel twee. <lacht> Het ging mij om de combinatie Jan de Jong. Ja. En, en uh, de meest voorkomende namen, en de verjaardagsfeesten. vieren en, en, jullie, en, vier jullie ook zo? In doe je dat ook zo? Verjaardagsfeest in een kringetje op stoelen? Nee, in een kringetje niet. Nee, nee, nee, maar dat komt omdat ja. er ook heel veel kinderen rondrennen, meestal. Dus die ja. doen sowieso niet aan kringetje. Maar de volwassenen gaan ook niet in een kringetje. En Gerard Adel, zit u in een kringetje op een verjaardagsfeest? Ik meid ieder verjaardagsfeer die ik kan. Ja, ik kom er nooit. Ja, en Hans Dorrestein heel... vroeg, lijkt me ja, ook niet echt. Vroeger een... wel, wel. Vreselijk. Ik weet, dan, dan viel er een stilte bij bijvoorbeeld. En daar kon ik absoluut niet tegen. Of kennen jullie dat niet? Ja, wel. En ik weet nog dat ik eentje keer geroepen heb... als er nu iemand niet iets zegt, dan, dan barst ik uit elkaar. Ja. Toen? Zo ja, erg vond ik dat. Ja, dan ja. moest iedereen lachen, toen is het ijzerbrood. Okay. Ja. Kijk, ja. dit is ook een mooie. Het, het, je, voelt, je, je, je, je hoort ze schrijven, hip, hip, hoera. Hip, hoera, ja, kan je ook echt alleen maar doorkomen... als je met veel drank erbij kan. <laughs> Wat vonden die mensen ervan dat je kwam fotograferen? Want je bent toch ja, fotograaf, we kennen je ook van de volkskrant. Ja. Uh, waarom mijn verjaardagsfeestje zouden die mensen hebben gezegd? Nou, ik heb het natuurlijk allemaal keurig uit gelegd. En, en even voor de duik, het is absoluut niet mijn bedoeling om, uh, om te zeggen wat, wat raar wat die mensen doen. Of wat raar dat die mensen hun gordijnen openhouden. Of wat, wat raar dat, dat, dat er in Nederland zo'n overlegcultuur is. Alles moet opgelost worden door met elkaar te praten. Hè? beroemde poldermodel. Ja. In andere landen is dat ook niet zo. Ja, ik, ik, ik zeg niet dat het raar is. Ik vind het alleen interessant om te, om te fotograferen. Want die vergadercultuur, ja. dat is ook zo'n issue uh, zoeken, hè? Ja. wat terugkomt in jouw boek. Ja. Het begint al op de kleuterschool uh, lees ik. Ja. Nou ja, dat, dat is wel mooi. Uh, een Franse socioloog, want er, er staan ook teksten in. Diverse vast, schrijvers uh, hebben meegemaakt. Ja, een ja. stuk of acht schrijvers hebben er ook uh, mooie teksten in uh, gemaakt... die het, de boel op wat hoger niveau ook tillen, vind ik. En uh, een Franse socioloog die een tijd in Nederland heeft gewoond... die, die, die zegt ook... Uh, Zolang het kringgesprek op de basisschool nog bestaat. geloof ik niet dat het poldermodel uh, wordt <laughs> opgeheven. Nee, dat is waar, dat is ja. het begint daar al. Ja, ja, ja. En dat, dat valt uit, op de school. In, in uh, Frankrijk uh, heb je geen kringgesprek op de basisschool. Zij zegt. Fransen zijn meer voor intellectuele ontwikkeling. Uh, Nederlandse kinderen worden meer sociaal opgevoed. Ik heb geen idee of, of dat ook tot gevolg heeft... dat Fransen slimmer zijn dan, uh, dan Nederlanders. Dat denken wat dan ze zelf dan... ze wel. Ja, maar ze <middelen> weten ook wel meer. Hoor. Ja, ze ja. spreken veel beter Frans. Ja. Ja. Ja, we ze ja. Zelfde kinderen spreken al goed tekenen. Frans. Ja. Ongelooflijk. Ja. Ja. Maar wat zien we op die foto van die vergadercultuur? Beschrijf dat eens. Dus? Um, nou ja, dit is bijvoorbeeld, vind ik, wel ook wel een toppertje. Dit is de, uh, de beleggingsclub Vrouwen Fortuna, te Maren. <lacht> en uh, nou, dat, daar zie je dus een stukje 15 vrouwen... die uh, gebogen met paparazzen, uh, gebogen uh, over, het, over het vraagstuk... wat moeten we nu weer gaan beleggen deze maand? Ja. En uh, ja, er zijn zo ontzettend veel. Dit is een, een, een meneer die op het, op het strand uh, zieltjes probeert te winnen... van de vakbond. Dit is trouwens ook wel een mooie... Museum Spakenburg, ja, dan zie je natuurlijk ook nog de, de okay. uh, Spakenburgse vrouwen... die meevergaderen. Dat is ja. niet alleen maar dat, dat die rol van uh, kledendracht, maar ze zijn wel echt ook... Maar uh, die, staat, die staan ook op de cover hè, van je boek, die Spakenburgse ja, vrouwen. Ja, klopt, klopt. Wat, wat ja. heb je specifiek met ze, dat ze zo'n ereplaats krijgen? Nou, uh, ik heb een, een paar jaar geleden een boek gemaakt... over de verdwijnende klededracht. Ja. Uh, in, in, in Spakenburg. Uh, Kruiven en Krabbelab. Dus ik heb een aantal foto's die ik toen gemaakt heb... Die kwamen nu mooi van pas. Mm, mm. Ja. Verder woon je in Bussum. Ik zag ja. ook een aantal foto's. Een point of view vanuit jouw ja. woonkamer waarschijnlijk. Of ja. werkkamer. Ja. En, ja. Naar een kruispunt. Ja, ja, ik, ik, ja dat... ik, ik, ik schrijf daarbij. Ik, uh, ik kijk uit mijn raam en Ik zie Nederland voorbij komen. Ja. Klopt ook wel. Want het is een vrij druk kruispunt. En er gebeurt van alles. Maar ik vond het een beetje te makkelijk. Ik denk, ja, dat is makkelijk. Hè. Lekker vanuit je luie stoel. Een paar <laughs> foto's maken. En uh, hup. Ja, maar als je, als je dan zo'n dik boek ja, erbij dan mag het weer. Ja, natuurlijk. Het is een heel dik boek met heel veel foto's. Ja, ja, ik moet al zeggen, al. ik vind het echt mooi. Ik, en ja. ik, ik, ik heb er geen baat bij om dat te zeggen. Nee, het ja, nee, ging ik ook, ook mooie helemaal. Mooie kleuren. Ik, ik ging helemaal blij kijken. Ja, nee, ja. maar dat is echt. Wat je ik, ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik heb niks met foto's. Oh, over het algemeen. Sorry, ik ben Gerrit nee. Alles. Ik vroeg me af welke Jan de Jong heb je eigenlijk gekozen. Het zijn er zoveel. Heb je gewoon ergens aangebeld en gezegd van... Uh, ik ben Bert vroeg en ik wil... Ja, ik heb op internet... ik kwam in de krant wel eens een Jan de Jong tegen. Uh, de, de baas van de NOS overigens. Uh, ja, deed nou, nee, ook dat wel de de Jan de Jong. De maar dat is dan niet gelukt. Maar goed, die... die uh, dus via via... Uh, ik heb op Facebook gevraagd... kennen jullie iemand die Jan de Jong heet? En, en daar kwam er ook weer eentje uit. En uiteindelijk lukte dat wel, ja. En dat zijn ook allemaal wel... Uh, wel mensen die, uh, die ouder zijn dan 50, hè? dat ja. is natuurlijk ook wel uh, typerend. Ze uh, deed ook gewoon toen u erbij zat. Ja hoor, zeker. Ja, ja, ja, er ja, werd ja, gewoon ja. levenworst dus, uh, geserveerd. Ja, maar ik heb, ik heb sowieso wel veel mensen ook binnengefotografeerd. Bijvoorbeeld ja. mensen die uh, uh, om, om half tien is altijd, of om half acht, uh, twee keer wordt het uitgezonden geloof ik, Nederland in beweging. En dat vind ik ook mooi, want dan, dan zie je die mensen aan meedoen. Of voor de, voor de ah. televisie uh, uh, aan het gimmen. En dat zie je het mooie interieurs en zo. Hoeveel foto's staan erin? in? in het boek 369. Tamen? En wat is de mooiste? Poeh. <laughs> Poeh. Eh. Uh, ah, ja. Nou, dat vind ik, vind ik, vind ik uh, eigenlijk niet te beantwoorden. Okay. Het begint. Het begint met uh, een, een aantal, uh, wat ik zelf toch wel toppeltjes Een schaars geklede vrouw Hans-Dorenstein ja. achter de baby, uh, ja, ja, achter de kinderwagen. Ja, ja, ja, precies. <laughs> uh, zij zou misschien bij jou op schoot kunnen, kunnen vallen. Uh, dit, dit vind ja, dan ik dan ook moest wel iets mooie... En, ja, het wordt uh, nog even bladeren naar de foto. De Bert, Bert Verhoef, uh, <laughs> het boek is online te bestellen. Ja. En er komt een expositie. Uh, aanstaande vrijdag wordt die geopend. In? Door uh, Paul Snabel, die daar ook wel verstand van heeft, Zeker. van Nederland. Ja. Ja. Uh, in Den Haag. En dan wordt het een reizende tentoonstelling. Het gaat om, inderdaad 200 jaar koninkrijk. Het gaat langs alle steden waar dat gevierd wordt. Is de bedoeling. Goed. Dan kunnen wij ze allemaal gaan bekijken. Al die 369 foto's. In uit 480 pagina's. Kijk eens aan. Ja. Zometeen de vraag waarom werd arts Jansen Steur... niet gecorrigeerd door zijn collega's. Daarover hoogleraar en arts Johan Lange. Zometeen na het nieuws van drie uur.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 Dit is de dag in 2014. Zeven dagen per week. S'avonds van zes tot zeven. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hé, hey, even tussen jou en mij. Mijn vader weet dus van niks. Mijn moeder weet ook echt van niks. Mijn nichtjes weten van niks. En mijn beste vriendinnen weten al helemaal van niks. Tja, en dan gaat het sneller. Inderdaad, iedereen weet van niks. Want niks is de afspraak.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 Geen studievertraging? Kom naar de open dag op 10 december. Schrijf je in op schoovers.nl.